4 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Het lijkt niet waarschijnlijk dat er vanavond al een datum voor een elfstedentocht wordt genoemd. Twee rajonhoofden vinden het ijs nog niet dik genoeg. Dat zullen ze vanavond met de andere rajonhoofden bespreken in Leeuwarden. De grootste problemen op de route liggen vooralsnog bij Woudsend, Witmarsum en Balk. Woudsend meet op slechtste plekken maar 6 centimeter ijs. En in Witmarsum is dat 8 centimeter. Alleenstaande ouders die weer gaan werken na een uitkering... gaan er vanaf 2014 flink op vooruit. Dat komt door een forse beperking van het aantal kindregelingen. Van de twaalf blijven er nog vier over. De kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting... en de kinderopvangtoeslag. Volgens Kamp is de grote hoeveelheid regelingen verwarrend... en werken ze elkaar soms tegen. Bovendien moet het nieuwe systeem ervoor zorgen... dat het aantrekkelijker wordt om te gaan werken. Kamp zegt dat een alleenstaande ouder met twee kinderen... op de buitenschoolse opvang, die na een uitkering weer gaat werken en nu 1000 euro op achteruit gaat. Dat moet veranderen in een vooruitgang van 400 euro. Het CDA is verrast door het initiatief van de PVV... voor een website waarop mensen kunnen klagen over Midden- en Oost-Europeanen. De PVV wil dat bij een meldpunt klachten kunnen worden ingediend. Bijvoorbeeld over overlast, vervuiling en verdringing op de arbeidsmarkt. Kamerlid Van Heijem van de regeringspartij CDA... erkent dat er problemen zijn met Midden- en Oost-Europeanen. Maar hij voegt er wat aan toe. We hebben net een parlementaire onderzoekscommissie laten uitzoeken... hoe het zit met die problemen. Die zijn allemaal in kaart gebracht. Daar zat de PVV ook zelf in. Dus dat er problemen zijn, is bekend. Kent, maar ik zou zeggen, doe dan wat. De Poolse ambassade is kwaad over het initiatief van de PVV en stapt naar de nationale ombudsman. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. weer nu een temperatuur rond min 8 graden bij een zwakke tot matige Noordoostwind. Morgen vanuit het noorden bewolking en soms wat lichte sneeuw. Vrijdag en zaterdag flinke zonnige periode, Overdag min 2 graden en in de nachten lokaal min 10. Zondag volgt een dooiaanval. ANDB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen... met een aantal relatief korte files in de Randstad. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat voorknopend Ridderkerk 3 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen op de hoofdrijbaan. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. En er is nu veel vertraging op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen de afrit Den Dolder en Leusden staat 8 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Er is dus nog één rijstrook over. Ook de andere kant op loopt het vast vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Hoevenlaken en Leusterzuid 5 kilometer. Radio 1. Het 11-steden tocht er is een mogelijkheid dat een eventuele Elstedentocht toch ook op zondag verreden zou kunnen worden. De afgelopen dagen werd er in de weersverwachtingen steeds uitgegaan van dooi op zondag. Maar op grond van de laatste inzichten zal het volgens NOS-weerman Gerrit Hienstra die dag niet meer dan 2 à 3 graden boven nul worden in Friesland. Qua weer is zaterdag nog steeds de beste dag voor een eventuele tocht. Het is dan droog en helder vriesweer en er is dan weinig wind. Als die Elfstedentocht doorgaat, geeft dat de Friese economie... dit jaar een extra impuls van 0,2 groei. Al dus het economisch bureau van de ING. Naast de horeca profiteren ook winkels, vervoer... en de beveiliging van het schaatsfestijn. Elfstedeschaatsers die rond de datum van de tocht bij de KLM... een vliegreis hadden geboekt, kunnen deze gratis omboeken. De regeling geldt alleen voor mensen met een geldig startbewijs... voor de Elfstedentocht. Jochem van Drimmelen van de KLM legt uit hoe het bedrijf op dat idee kwam. Ik werd getriegerd door een post op Facebook waarin iemand aangaf dat hij op de wilde, waarschijnlijk precies op de dag dat de Elfstedentocht gereden wordt. En ik kon het probleem heel goed voorstellen. We zijn op zoek gegaan naar een manier om mensen in een vergelijkbare situatie uh, te kunnen helpen hiermee. En onder het motto, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen... wordt vandaag in Leeuwarden de feestent voor de winnaar... van de eventuele Elfstedentocht gebouwd. De organisator meldde dat hij voor de bouw van die tent... twee dagen nodig heeft. We moeten dit echter niet zien als aanwijzing... dat de tocht ook echt doorgaat. Hij wil gewoon het zekere voor het onzekere nemen. Tot zover dit Elfstedentochtjournaal. Wij melden ons weer over een uurtje. Hij is twaalf...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 Nog een klein half uur vanaf de grote Rietplas in Ember. We gaan heel snel terug naar de wedstrijd. De NK-marathon schaatsen op natuurreis. Sebastiaan Timmerman. Ineens was die weg. Jorrit Bergsma met het nummer 13. Poef, zei de rijder van Bam van Jillet-Anema. En hij pakte een voorsprong. Voorsprong op de start- en finishstreep. Laat ingaan van de laatste ronde. 16 seconden op Peter van der Pol en Geertjan van der Wal. Dat zijn de eerste twee. Achtervolgens, daar probeert Martijn Kronkamp naartoe te rijden. En daar probeert Douwer de Vries naartoe te rijden. Die ploeg van SOS Kinderdorpen, de ploeg van Pascal Vergeer... heeft de greep op de wedstrijd verloren. Net voordat we de laatste ronde ingaan. Want het zijn toch weer de mannen van Jillet Anema. Of eigenlijk die ene man met het nummer 13 van Jillet Anema... die daar vooruit rijdt. Jorrit Bergsma... Zware klappen, rake klappen. Je ziet gewoon dat hij nog heel veel kracht in de benen over heeft. En dus een seconde of 17 voorsprong op het peloton. in de laatste 6 kilometer van dit NK. Steven Dalebout staat bij de baas van de Bamploeg. Jillert Anema, ja, je zei je moet alleen aankomen. Dat lijkt nu wel te gaan lukken. Nou ja, goed, er is nog uh, 5 kilometer te gaan. En uh, daar zit we een uh, 3 kilometer halve wind bij. En, te, en 1 kilometer helemaal in de wind. Er zit maar een klein stukje voor de wind bij. Dus nu komt het aan op. Ja, hoe goed zijn de benen? Ja, exact. Als hij goede benen heeft, als je gewoon goed bent, als, de als hij de sterkste is, dan red je het. En uh, als er achter nog iemand zit die heel sterk is, dan redt hij het. He. Je hebt het uh, zaterdag gezien op Zee. Daar uh, rijdt Jens uh, Zwitser in de laatste 20 kilometer een dikke minuut weg bij 10 bij achtervolgers. En, uh, die bleef ook weg. En die blijft gewoon weg. Dus als Jorrit de benen heeft, dan wint hij. En als iemand hem achterhaalt en die wint hem, dan is die beter. Hij kwam voorbij zojuist uh, en je is vlak voordat hij de laatste ronde ging en jij zei ontspannen, ontspannen. Ja, dit, dit stuk is voor de wind. Uh, je mag niet verkrampen dat je denkt van... oh, ik ga het halen, ik ga het halen. Je moet gewoon rustig... Uh, ja, gewoon eigenlijk is het wat wij ook met die lange baan doen... een vijf kilometer rijden. Dan moet je ook niet verkrampen met het eindresultaat. Maar je moet gewoon rustig je slag pakken. En dus hij weet wat ik daarmee bedoel. Zit in de volle finale. Wat ga jij zo meteen doen? Die kant op, naar de finish? Nee, dat... Schreeuw jij hier nog even? Nee, ik, schreeuw, ik schreeuw hier nog even. Het is bij de finish, uh, als hij daar als eerste... of wie er ook maar als eerste komt... Winnen kan iedereen alleen wel. We gaan afwachten wat Joris Bergsma doet, alleen op kop. Jorrit Bergsma aan de leiding. Hoe groot is zijn voorsprong? Sebastian. Het is nog steeds zo'n 17 seconden. Zullen we trouwens die quote opschrijven? Winnen kan iedereen alleen wel. Ik vond het een prachtige quote. <tie> uh, Jorrit Bergsma dus nog altijd alleen aan de leiding. Geertje van der Wal heeft het geprobeerd om er naartoe te rijden. Maar missie niet geslaagd. Hij wordt teruggepakt door onder andere Willem Hutt en door Christijn Groeneveld. En dan zag ik volgens mij ook nog Douwer de Vries bij zitten. En dan zien we daar heel in de vette, helemaal langs die rietkraag zien we Jorrit Bergsma rijden. En dan heb ik toch sterk de indruk dat die voorsprong groter en groter aan het worden is voor Jorrit Bergsma, die rijder uit de bamploeg De rijder met het rug nummer 13, dat nummer waarmee Evert van Bentem in 1985 de toch won en in 1986 de toch won in 85 in de sprint en in 86 solo. Dus nummer 13 komt wel eens vaker alleen aan de leiding over de finish. Maar Jan-Maarten Heideman is op komst. Hij zit uh, daarachter, maar dat moet er toch zo'n 20 seconden zijn inmiddels de achterstand van Goodold Jan-Maarten Heideman uit die Husqvarna ja, ploeg, Mooi te herkennen aan die oranje muts op zijn hoofd. Hij houdt die rechterarm continu van de rug af. Om maar dat poeder erin te houden op het gedeelte waar de wind zo'n beetje schuin eigenlijk waait. Maar nu kijkt Heideman achterom. En dan ziet hij daar in de vette dat die groep, die grote groep, alweer aankomen. Jorrit Bergsma met 15 seconden voorsprong op Jan Maarten Heideman. Richard van Kempen, uh, eigenlijk kondigde hij het prachtig aan, hè? Ja, dat zagen de rijders natuurlijk zelf niet allemaal, maar wij zagen het wel met de camerabeelden. Even nog de schoenen vastdoen. Ja, ja. En hoeveel we... later ging die? Hij wilde echt even de feeling met, met zijn ijzers weer, weer opnieuw hervinden. Even de, de fetus opnieuw strikken. Alles weer even goed aanbinden. En dan uh, voor die ultieme ontsnapping gaan. Nee, perfect. En wie kan hem nu pakken? Want dit is eigenlijk een kunstje dat hij weliswaar met bochtjes heel goed beheerst. De laatste tijd vijf tot tien kilometer. Ook op de lange baan kan hij dat nu als geen ander. Nou, hij ging geloof ik negen kilometer voor de meet. Wie gaat hem halen? Ja, maar je moet niet vergeten dat hij er al 91 in de benen heeft. Dat is waar. Dus, dan is het niet één ja. op één vergelijkbaar. Nee. Maar uh, mentaal werkt het wel zo. Ja. Hey, uh, je, je zet eigenlijk alles uit van wat je uh, voorgaande in de, in de koers allemaal mee hebt gehad. Hè. We, uh, ook al, we hebben hem ook al een keer op de grond zien liggen. Of op het ijs, dat hij uh, gevallen is. Maar in de finale, uh, dat doen de sprinters ook. Maar ook aanvallers als, uh, als Jorrit Bergsma, die weten de knop om te zetten. En nu alles vergeten wat ik net meegemaakt heb. En nu ga ik volle finale rijden. Ja, ja Maarten Heideman zit er nu achter. Rijdt op de tweede plaats. Man tegen man gevecht. Op dit moment wel. Uh, Jan Maarten is ook een jongen die, die wil heel graag nog een keer iets, iets groots winnen op, uh, op Nederlandse natuurreis. Natuurlijk een, een jongen die ook al verschrikkelijk veel gewonnen heeft. Ook heel veel titels, alternatieve stedentochten. Maar dit nog niet, hè? Maar ook geen Nederlandse titel De op Nederlandse wel, natuurre ja. natuurreis, ja. De verschillen. Sebas, nemen ze toe of af? Blijven ze hetzelfde? Neem toe. 21 seconden. Tenminste, het neemt toe ja. op Jan Maarten Heideman. Maar die groep, groep daarachter, achter Heideman... Waar bijvoorbeeld Carlo Timmerman nog in zit. En Geertjan van der Wal. Die groep komt weer op zijn beurt. Dichter bij Jan Maarten Heideman. Aan de andere kant. geert -Jan van der Wal slaagde er net niet in om alleen die uh, kloof te overbruggen. Jorrit Bergsma rijdt nu voor mijn neus langs. Maar wel helemaal aan de andere kant van deze grote rietplas. Ik druk de stopbords weer in. Waar de zon zeker weer begint te zakken. De lucht bijna geheel strak. Blauw is prachtig. Winterstafereeltje met dat kleine laagje sneeuw wat nog op het ijs ligt. En dan die eenzame schaatser. In dat groen, Jorrit Bergsma, die langs die rietkraag uh, langs rijdt. Op weg misschien wel naar zijn tweede Nederlandse titel. De achtervolger, Jan Maarten Heideman, rijdt op dit moment op 23 seconden. En dan zien we onder leiding van een paar mannen van Wadro... pelotonnetje aankomen op 26 seconden. Dat zijn de verschillen. 23 seconden en 26 seconden. Jorrit Bergsma loopt uit ten opzichte van Heideman... en het verschil ten opzichte van die groep achtervolgers. Want de peloton kun je het niet echt noemen. Het zijn er een stuk of tien die uh, dat dat stabiliseert. En zo lijkt Jorrit Bergsma op weg naar zijn tweede Nederlandse titel op natuurreis. Twee jaar geleden won hij die, die titel hier ook al hier niet zo heel erg gek weer vandaan trouwens. Toen in verschrikkelijk slecht weer. Nu zijn de omstandigheden mooi. Maar je ziet toch dat hij moet knokken hoor. Dat lichaam gaat meer en meer heen en weer. Het is nu echt strijden tegen alles. Tegen die pijn in je benen. Tegen die verzuring die toeneemt en toeneemt en toeneemt. Maar de prijs is zo mooi. De prijs die hier dadelijk wacht op de finish. Die Nederlandse titel. Maar ik heb toch het idee. Maar dat is puur gebaseerd op wat ik nu zie. Dat de tempo bij dat pelotonnetje. Bij die groep achtervolgers. Ietsje groter is dan bij Jorrit uh, Bergsma. Dat pelotonnetje, die groep achtervolgers. pakt nu Jan Maarten Heideman terug. En wordt er dan doorgereden of gaat men naar elkaar kijken? Nee, er wordt doorgereden. Bergsma tegen een stuk of tien rijders. Voorsprong nog steeds zo'n 20 seconden. Steven de Allebout. Wie heb jij bij je? Ja, Dane maar nog steeds. Hij begint nu toch wel een beetje. Is te schreeuwen jullie. Ja, ik krijg nu hoop. Ja. Neem ik schreeuwde naar uh, Rick Smit. Die train ik ook. Daarachter Rick Smit is een snelle man. En uh, Rick weet, uh, die rijdt vaak achter iemand aan. Maar hij moet nu vol gaan. Hij moet op kop gaan. Hij moet vol sprinten voor de tweede plek. Ja, want jij zegt, Jorrit Bergsma, die 23 seconden is genoeg. Uh, 23 seconden, ja. Jorrit die gaat uh, ja, of, of hij rijdt in een scheur. En, uh, maar goed, dat maakt niet uit. Jorrit heeft normaal de wedstrijd hier gewonnen. Duidelijke taal. Sebas, klopt het? Ja, blijft het is, verschil zo? Hij, hij is nog niet bij de streep, maar het verschil blijft volgens mij wel hetzelfde. En net gingen de ruggen bij die achtervolgers wel uh, omhoog die achtervolgende groep met uh, Zwitser daar uh, onder andere nog bij rijdt trouwens op dit moment niet aan de leiding van die groep, maar uh, Zwitser zat daar wel lange tijd op kop te rijden, totdat de verkop afging en dus die ruggen rechten. Maar het lijkt erop dat daar de stellingen ingenomen worden voor de sprint om de tweede plaats. Zo nu en dan hapt hij naar adem. Jorrit Bergsma die in die uh, solo tocht op weg naar de finish. Daar zien we hem uh, aankomen weer langs die rietkragen. Kijkt hij nog eens een keertje achterom en die groep achtervolgers die is toch weer al wel Ver weg. Nu trouwens in een gedeelte waar niet zo heel erg veel publiek staat. Tussen de sneeuwrandjes door op die mooie brede baan. Maar hij krijgt dadelijk hier een onthaal. Hier bij de finish, Jorrit Bergsma van Jewelste. Want er staat toch veel publiek, hoor. Veel publiek langs de kant. Aan de kant zeg maar, waar ik zit, dat is de kant van de kade. Daar staat het echt vijf, zes rijen dik. Jorrit Bergsma met de tanden bloot. Een zwarte muts op het hoofd van dat groene pak. Dat groene pak daaronder. En een sneeuwbril op de tong even naar buiten. Hij kijkt even. Zelfs naar de camera. Zo kwiek is hij nog in deze fase van de wedstrijd. Maar hij gaat op weg naar een tweede Nederlandse titel. Hij lijkt de voorbereidingen op zijn zegentocht al te treffen. Want hij zet de bril op het hoofd neer. En nu gaat hij al rechtop staan in de laatste 200 meter. Daar komt hij aan. Jorrit Bergsma uit Aldeborn balt de vuisten. En viert al op een paar honderd meter zijn feestje. Hij wordt voor de tweede keer in zijn carrière... Nederlands kampioen op het natuurhuis. Twee jaar terug deed hij het in Zuid-Laren. Nu doet hij het in Emmen. Hij komt achterwaarts over de finish. Net voor de streep draait hij eventjes om. En dus met zijn rug naar de fotografen toe over de finish. De kampioen, het nummer 13, Jorrit Bergsma. De sprint om de tweede plaats wordt uh, hier gewonnen. De sprint om de tweede plaats door Simon Schouten. Simon Schouten eindigt op de tweede plaats en juicht daarom. Maar ja, de tweede plaats, dan ben je wel de eerste verliezer. En volgens mij wordt Rick Smit hier derde in het Nederlands kampioenschap. Het Nederlands kampioenschap, waar bam, toch weer de hoofdprijsprijs uh, pakt, de ploeg van Jillet Aanema met Jorrit Bergsma. En zo wint voor de tweede keer in de geschiedenis iemand voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap. Dries van Weijen deed het in 1986. Toen zat er ook één keer iemand tussen, Hilbert van der Duim in 87. En in 91 won Van Weijen toen opnieuw. Jorrit Bergsma, 10 februari 2010 en nu 8 februari 2012. Gio, je hebt iemand die deelt in het geluk. Nou ja, ik heb iemand die deelt in het geluk. Die staat op dit moment eventjes uh, zijn lange broek aan te trekken. Dat is uh, de verzorger. Maar we staan bij Jorrit Bergs. Maar alleen de collega's van TV zijn op dit moment even met hem uh, bezig. Maar uh, ja, het is ongelooflijk hoor dat hij zo uh, over de finish komt. En dan meteen ook zijn verhaal kan doen. Willem Hut die komt inmiddels hier aan. Willem, ja, ook mee gefeliciteerd hè, met Jorrit. Ja, super geweldig weer, hè. Ja, weer binnen de ploeg. Uh, Jorrit, dat is fantastisch. De laatste twee ronden dan weer twijfel. Zou uh, zouden eindsprinten. Christian was nog goed, ik was goed en zat op Jorrit te wachten. En uh, ja, Jorrit kwam nog achter en hij was weg. Nou, daarna gewoon achteraan, controleren. En uh, ja, zorgen gewoon hij wegblijft. weg blijft. Het moest ook op deze manier, want jullie waren de sprinter. Allijans Trutiga, die waren jullie kwijt. Ja, Christian Christijn Groeneveld nog, dit is ook goede rapper. Dat is waar. En uh, ja, Joris zat het fris, ik kon goed mee steeds. Uh, ja, we zaten goed in de wedstrijd. En ik wou zelf naar de sprint. Kijken hoe ver ik zou komen. Nou, daar heb ik laatste keer ronduit uitgekegeld. Dat even jammer nog maar gesprint. Oh, ja, oké. Okay, dat was hem dan. Willem Hut, proeggenoot van uh, Jorrit Bergsma. Ik sta inmiddels alweer bij uh, Jorrit zelf. Uh, kijken wanneer hij klaar is met uh, televisie. Om heel even gauw de eerste reactie te krijgen hier van de winnaar van het Nederlands kampioenschap uh, 2012. Want hij moet natuurlijk zo meteen ook naar het uh, podium. En daar uh, moet hij dan in ieder geval zijn. Uh, ja, zijn trofee is een medaille moet hij in ontvangst uh, nemen. Maar het is onvoorstelbaar als je ziet na zo'n tocht van 100 kilometer, na zo'n loodzware tocht. Want die andere rijders die zeggen het allemaal. Als je gewoon ziet hoe fris hij dan uh, uiteindelijk over de streep is gekomen. Maar eens even kijken dadelijk. Uh, uh, ja, er wordt nog even doorgepraat. Uh, dat duurt allemaal natuurlijk wel eventjes. Maar uh, Jorrit Bergsma die nog uh, steeds hierbij staat. En ik zal in ieder geval mijn microfoon er even bij houden. Dan horen we in ieder geval de woorden van Jorrit Bergsma. Als er in het licht bij zit, dan. Oh uh, ja. Je moet eerst veilig uit de donker komen bij Elsteen. Uh, nou ja, dat is een heel andere wedstrijd. Dus dat, uh, hey, jongen. Oh, ja... Hij hey. oh, hey, ja. nou, wordt hier gefeliciteerd. De ouders die hem uh, eventjes uh, om de, de, de, de hals vallen. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Jorrit maar gefeliciteerd. Nederlands kampioen voor de tweede keer. Ja, een, een, een titel prolongeren. Nou, het prolongeren is het niet maar terugpakken, is ongelooflijk. Ja, tuurlijk. Uh, dit is toch een van de mooiste, mooiste prijzen om te pakken, een Nederlands kampioen op natuurreis. Ja, dat is ja, ja, heel mooi om te winnen. Het was een zwaar bevochte overwinning, want je hebt toch nog een tijdje solo moeten rijden? Ja, ik zat eerst de hele tijd in een kopgroep. En, uh, Ja, het was best wel een winderige koers, dus best wel zwaar. En, uh, maar ik voelde me op zich wel goed. En, uh, ja, je kon voelen dat iedereen een beetje doorheen zat. En uh, SOS die verspeelde een paar mannen in het laatst om alles bij elkaar te, hou te, hou te houden. En uh, ja, op anderhalve ronde uh, kwam, ik, uh, kwam ik voorop te zitten en ik reed heel makkelijk weg. En uh, ik dacht nu volle bak. Verbaasde het jezelf? Want bijna met iedereen met wie we gesproken hebben aan de kant die zei... Ja, als we kijken naar de koers, Jorrit Bergsma is gewoon op dit moment de sterkste. Ook de rijders die uitstapten. Ja, nou ja. Wat ik zo net ook zei tegen de televisie hè. Ja, ik voel me heel niet zo goed eigenlijk deze week. Beetje last van de rug en zo. En, maar ja, dat ja, viel vandaag mee. Valt wel mee als je voor de tweede keer Nederlands kampioen Ja, zeker. Ja, op een of andere manier kwam ik een beetje doorheen. En, ja, dit, dit zijn wel de koersen van mij. Mooie omstandigheden. En, dus mooi zo. Je moet naar de huldiging. Jorrit Bergsma, dank je wel. Jorrit Bergsma, die voor de tweede keer dit seizoen Nederlands kampioen wordt... want dan was het ook binnen, op de vijf kilometer lange baanschaatsen de officiële uitslag van vandaag, Sebastian Timmerman. Wat een seizoen zeg, inderdaad, voor die uh, Jorrit Bergsma... die ook in de marathons wel links en rechts wedstrijden won... maar uh, vooral dus de grote zegers pakte op, uh, op dat kunstheis... met dat Nederlands kampioen op de vijf kilometer, tweede op de tien kilometer... natuurlijk winnaar van een wereldbekerwedstrijd prachtige duels uitgevochten met Sven Kramer en nu achterstevoren met de bips vooruit kwam hij over de streep als nieuwe Nederlands kampioen. Simon Schouten wint de sprint om de tweede plaats en vierde dat alsof hij gewonnen had. Ik hoop voor hem dat hij wel weet dat uh, uh, Jorrit Bergsma daarvoor was, maar dat zal ongetwijfeld natuurlijk wel bij die Simon Schouten. Rick Smit eindigt op de derde plaats. Jochem Uithoven wordt vierde, Jouke Hogeveen vijfde. Geertjan van der Wal wordt zesde. Martijn Kronkamp zevende. Bart Hakkenberg mooi in kaag gereden, was nog in de aanval. Een uh, anderhalve ronde voor het einde eindigt uiteindelijk op de achtste plaats. Geert Plender wordt negende en Robert Bovenhuis tiende. Dat waren de sprinters, dat waren de mannen die sprinten voor hun posities. Eén man hoefde niet te sprinten, want hij kwam breed uitlachend solo over de streep. Nogmaals gezegd, Achters Dat is de winnaar, Jorrit Bergsma... voor de tweede keer in zijn carrière Nederlands kampioen. Richard van Kempen heeft hier zitten genieten... voor de beeldbuis die we hier hebben staan. Wat was er zo mooi aan deze wedstrijd, aan deze finale? Nou, gewoon de, de, de klasse waarmee Jorrit zo'n finale ingaat. De, de voorbereiding daarop en dan het moment kiezend. Het juiste moment blijkt achteraf. En dan ook ja, gewoon de, de blik op, op oneindig, de concentratie behoudend... En uh, goed blijven schaatsen, We hebben jullie het daarover gehoord. Uh, je eigen niet uh, zenuwachtig laten maken door het feit van... ik ga die titel pakken, maar blijven schaatsen. Die concentratie vasthouden. En dan in die, die laatste 250 meter, daar, daar zien we het feestje vieren. Ja, maar kan dat ook echt? Als je iemand imprent... je moet niet denken aan het eindresultaat. Want dat eindresultaat ligt toch op je te wachten. Die spanning voel je toch? Je denkt toch de hele tijd... daar is de titel? Ja, maar als je daaraan gaat denken, dan verkramp je echt als, als schaatser. En dan uh, komen de achtervolgers heel rap op je terug. Dus uh, kijk, je, je moet zoveel het, het vertrouwen in hebben in je eigen schaatsen... dat je niet gaat denken van uh, wat ga ik straks tegen de journalist alvast vertellen. Want zodra je in die uh, denktrans t, uh, terechtkomt, dan ga je de koers niet winnen. Ja, en dan wordt het oppassen geblazen. Uh, wat jou opviel, zei je net uh, buiten de uitzending tegen mij, Simon Schouten... die tweede werd jeugd wel heel erg hard... Je dacht even dat hij misschien niet wist dat er nog iemand voor zat? Ja, je ziet hem over de, over de streep komen en echt, echt juichen of dat hij uh, gewonnen had. Dus ik, ik hoop voor hem dat hij uh, toch dacht dat, uh, dat hij weet dat Jorrit uh, nog vooruit was. Maar het kan ook zo zijn dat hij, uh, het, het is een hele jonge jongen... voor het eerst rijdt hij dit jaar bij de A... Uh, dat hij uh, heel erg blij is met zijn tweede, tweede plek en dat hij op het podium staat. Ja, het gewoon van, nou, misschien hoor het zo meteen nog van hem uh, in de laatste paar minuten van deze uitzending. Uh, al met al een mooie koers gezien. Ja, van begin tot einde absoluut. gebeurde er van alles. Er zat van alles in deze koers. Hè. Een aantal favorieten die uh, ja, hun rol niet waar konden maken. En uiteindelijk dan uh, hoe de koers in, in, in de tweede helft uh, in elkaar valt. En dan het, het spel wat gespeeld wordt door, door de grote ploegen. Uh, ja, wat, wat resulteert in, in een... Uh, nou, ik vond het een zinderende en spannende finale. En dat spel werd met name door de bamploeg het beste gespeeld? Die speelde hun beste man vandaag uit, absoluut. Ja. En zat, daar echt, zat daar echt ook in de laatste fase... een. In. Kon je dat ontdekken? Ja, die jongens die communiceren natuurlijk in die, in die groep natuurlijk ook met elkaar. Uh, je hoorde Willem Hut net al eventjes in de, in de reactie. Uh, Jorrit was toch uh, hun, uh, hun sterkste man. Ja, ik ga en... even onderbreken, Richard, want we kunnen de nummer twee inderdaad nu spreken. En wel onmiddellijk, Ja, Jazeker, dat gaan we zeker doen. Simon Schouten, de man die juichend over de streep kwam. Uh, Simon, was het echt omdat je dacht dat je gewonnen had? Ah, ik wist niet uh, zeker dat er eentje vooruit was, maar uh, ja... Achteraf, ik ben zeer tevreden met tweede plek dus. Maar ik wou net zeggen, je bent een eerstejaars aanrijder. Uh, het feit dat je hier al staat is al heel bijzonder. Hè? Zeker, zeker. Dat ik gewoon heel wedstrijd uit kan rijden en goed, goed mee kan rijden, dat is top. Ik loop gewoon even met je mee. Ik ga niet helemaal mee het podium op natuurlijk. Maar goed, hij gaat het podium op. Hij moet het podium op. Simon Schouten is dus gevlucht. Uh, net zo goed als dat hij mooi op de tweede plaats binnenkwam. Of straks gaan we ongetwijfeld verder praten. <lacht> Ai, hij wist het dus echt niet. Of in ieder geval niet zeker. Dat is toch pijnlijk? Ja, dat is toch. Uh, ja, Dit is ook een jeugdige overmoed, denk ik. En uh, ja, dat het is natuurlijk even een pijnlijk momentje... als je dan uh, bij je verzorger en je ploegleider komt... van dat je toch tweede bent geworden. Ja, maar ja, het was maar één ploeg die hier won. En dat was de bandploeg. De winnende coach nu, Steven. Steven. Jillet maar zat met een grote grimlach, glimlach hier vlak achter de finish. Um, ja, hij kwam achter kwam achterstevoren over de finish. Ja, dat, dat zegt ook al heel veel. Ja, een oelewapper. Als je in een scheur rijdt op die manier... dan is het seizoen uh, naar de knoppen. Dus daar is laatste worden niet over gezegd. Ik, hou de, ja, ik heb er helemaal niks mee met, uh, met al die besproken zonder acties en zo. Ja, ik snap wel, hij is helemaal leuk voor, hij is blij. En dat verdient hij op zich ook wel, maar hij moet niet weer. Dat is echt stom, zeg jij? Nou, ja, dat denkt hij niet over na. Dat gebeurt in het moment zelf. Maar hij uh, moet gewoon rustig over die streep heen rijden. En, uh, uh, was het ja. iets wat zich wat vooraf had al, al had aangekondigd... dat hij, uh, nou ja, in zijn, jij had het heel veel over hem... Hè? hij moet in zijn eentje aankomen, uh, dat hij sterk was... Ja, dat weet je gewoon. Dat zie je gewoon. Je ziet de koers zich ontwikkelen en die kijkt hoe ze schaatsen. En dan weet je, weet je gewoon dat het heel erg goed is. Uh, Christijn Groeneveld was ook heel erg goed. En die komt nu in de positie, moet zich opofferen voor het team. Christijn. Christijn. Ja. Je gaat een mij ja. Je reed hartstikke goed. Ja. Ja, ja, ja. Jullie maar. Alle mannen van de ploeg moeten snel de warmte in. Want wie weet komt er nog meer natuurreis. Je hebt het ook over de nummer 3 op het podium, hè? Rick Smit. Ja, ook voor jou. Daar maakte ik me nog druk over. Omdat Rick uh, gewoon de, heeft de neiging om achter mensen aan te rijden. En hij moet nou vol uh, dat stuk voor de wind moest hij echt vol gaan. En met zoveel snelheid dat halve windstuk naar de finish toe opgaan. Daar komen ze er niet meer omheen. Hij heeft echt veel snelheid. En ik ben helemaal zo trots dat hij op het podium staat. Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Omdat Juist, we, hem, je had het voor af, op, je? Had al vooraf je had meer mannen? Ja, maar, ja, maar die jongen die is in opleiding, zeg maar. En uh, je hebt al zo vaak tegen hem gezegd hoe hij dat moet doen. Dat. Uh, ja, en ik, ik, ik zie die groep, ik zie het rijden. En ik weet, ja, potverdikke, jij kan op podium rijden. En, uh, en dat doet hij dan. Ja, Jord Bergsma, wat een seizoen voor hem. Ja, maar ja, nou oh, ja, goed, het is nog niet afgelopen. Lange baan. Nee, ja, maar jij zegt het is niet afgelopen? Nee, nee. Wat, uh... Ja, dat had jij natuurlijk ook in gedachten toen jij zei van wat een hebben dat hij achter ze voor over de finish komt. Jij hebt natuurlijk ook een Elfstedentocht in gedachten. Zie je dat nog zitten? Ja, we gaan ons gewoon vanaf nu voorbereiden op een stedentocht. ook als je niet komt. Maar je verwijdert jezelf altijd als je er geen rekening mee gehouden hebt. Dus we houden er 100% rekening mee, ook als je 100% niet doorgaat. En is Jorrit maar dan meteen een van de grote favorieten? Ja. Ik zeg ja. Ja, dat, dat, normaal gesproken wel. Alleen uh, we hebben de ijsvoer verkend en uh, daarin kwam je niet goed mee. Uh, zeg maar. Met, uh, de, en de jongens die er bij mij uh, uit de groep, uh, die reden veel makkelijker over dat ijs heen. Dus uh, het is even belangrijk waar de slag gaat vallen. Als de slag op stuk ijs valt, ja, dan zit je erbij, dan komt een kopgroep en dan wordt een hele andere wedstrijd. Als stuk ijs bedoel je slecht ijs? Nee, op dit, dit, op dit hele mooie ijs. als dus hier zo, op dit ijs waar we vandaag op gereden hebben. Dat is de slag. Daarop valt is Jorrit mee. Maar als de slag valt op dat slechte ijs, of tenminste dat skielerijs... dan is hij er gewoon niet bij. En uh, ja, dat, dat is maar net... Uh, dat moet je een beetje mazzel bij hebben. Maar uh, persoonlijk denk ik dat een skieleraar uh, dat de kopgroep uit kan maken. Je Elfstedentocht, ja of nee? Tot slot. Ja. Dat was een volmondige jaar. Richard van Kempen, we sluiten het Nederlands kampioenschap af... en dan gaan we gewoon weer dromen over de Elfstedentocht. Ik zag bij jou alweer een grote glimlach komen toen het er net over ging. Wat denk jij? Wat gaan we vanavond horen van de rayonhoofden? Nou, ik hoop natuurlijk net zoals Jillet uh, op een uh, volmondig jaar. Ja, hopen doen we allemaal. Ja. Nou, <laughs> ik ga er gewoon stiekem vanuit. En net wat het zegt, je moet er als de natuurreis ligt... er gewoon vanuit gaan dat hij komt. En Zo ben ik zelf gisteren ook al 130 kilometer wezen schaatsen. Om gewoon dat ijs te verkennen. En dan doe ik dat niet als wedstrijdrijden... maar als gewoon hele grote schaatslief hebben. Ja, en wat heb jij gezien onderweg? Was dat goed? Nou, is het goed ijs? Waren dat mooie omstandigheden? Ik heb al hele mooie stukken gezien. Ik heb ook slechte, eh, echt de, de skiele stukken ijs. Hè. Een soort Schotsisch ijs noemen wij dat. En daar moet je ook overheen. Ja. En eh, dat is, als je in de Tour rijdt is dat allemaal niet zo'n probleem. Het is alleen dat je voor je eigen veiligheid... dan wat meer ruimte op je voorgangers moet creëren. Kijk, in de wedstrijd is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, maar goed, de kwaliteit van het ijs. Ik ben geneigd te zeggen, dat zal wel, als het maar dik genoeg is. Ja, natuurlijk. Uh, dat, dat is een voorwaarde waarom die wel of niet door zal gaan. Ja. Uh, die dikte van het ijs. Dus daar, uh, daar hoopt heel Nederland natuurlijk op. Ja. En als die komt, dan sta je dus aan de start? Ik ga dan heerlijk de toertocht rijden. Oké. Okay. Dank je wel voor je komst, dank je wel voor het meekijken... en het beoordelen van de wedstrijd Richard van Kempen. En wie weet spreken we over een paar dagen. Vanuit uh, Leeuwarden bijvoorbeeld, ik noem al wat. Ja, precies. Vanuit uh, Emmen gaan wij afsluiten en gaan we terug naar Hilversum. Daar komt zo het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En dan verplaatsen we ons vanuit Emmen in noordwestelijke richting... naar de provincie Friesland natuurlijk. We spreken met Rayonhoofden, we spreken met Evert van Bentham... we spreken ook met Gerrit Hiemstra, die is net terug uit Friesland. Hij heeft heel interessante bespiegelingen over uh, wat er dit moment gaande is op dat ijs. En de dag, zondag, zal nadrukkelijk ter sprake komen in het gesprek met hem. Of dan die race gaat plaatsvinden... dat werd alleen de vereniging van Friese Elfsteden... ook daar staan we voor de deur in Leeuwarden. En voor wie denkt, gaat het dan echt alleen maar over schaatsen... dan zeg ik heel nadrukkelijk nee, nee, nee. Er is heel veel nieuws uit binnen- en buitenland. Uh, alle aandacht daarvoor, er gebeurt veel meer. En uh, dat we krijgt het horen. Naar nou, de hoofdpunten van het nieuws, hier is Dick Terhaak. Radio 1...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 Op de A2 tussen Vinkerveen en de tunnel bij Leidse Rijn en op de A20 van het knooppunt Kleinpolderplein in Rotterdam Centrum mag voorlopig niet sneller worden gereden. De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur op die wegen gaat niet door. Minister Schultz komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die wil niet dat de snelheid omhoog gaat op wegen waar eerst moet worden geïnventariseerd, in maatregelen of geïnvesteerd in maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En alleenstaande ouders die weer gaan werken na een uitkering... gaan er vanaf 2014 flink op vooruit. Komt door een beperking van het aantal kindregelingen. Van de twaalf regelingen blijven er nog vier over. De kinderbijslag, het kindgebonden budget... en de combinatiekorting, de kinderopvangtoeslag. Volgens minister Kamp gaat een alleenstaande ouder... met twee kinderen op de buitenschoolse opvang... die na een uitkering weer gaat werken, er 400 euro op vooruit. Eerder was dat nog een achteruitgang van 1000 euro. En het waren de hoofdpunten. ANDB Verkeersinformatie. Het is een vrij normaal begin van de avondspits. Er staan een paar relatief korte files in de Randstad. Wat opvalt zijn twee wat langere files. Die staan nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelofaar en Sveen Rijn -Dijk, 7 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de afrit Den Dolder en de afrit Maarn, 6 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Liever je schilderij hangt...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 Goedemiddag. Ja, waar gaan wij het over hebben vanmiddag? Wit min 6, 13 centimeter, 15 centimeter... en het vliegticket van Evert van Bentum. Dat vat het aardig samen. Maar ook weg van Friesland. Dan hebben we straks ook minister Kamp in de uitzending. Hij heeft iets bedacht voor de armoedeval van alleenstaande ouders... die vanuit een uitkering aan het werk gaan. En Elko Brinkman vraagt voor Bouwend Nederland... aandacht voor het economisch verval. Hij wil investeringen om weer werkgelegenheid te creëren. En dat ligt hij zo toe. En de internationale gemeenschap kijkt machteloos toe hoe het geweld in Syrië aanhoudt, ook vandaag. Het lijkt er niet op dat het bezoek van de Russische minister... van Buitenlandse Zaken aan Damascus iets heeft uitgehaald. We zijn er tot half zeven vanavond. Vanavond dus de vergadering met de grote vraag, is het ijs overal dik genoeg? De rajonhoofden komen bij elkaar, het ziet er niet naar uit dat er een datum wordt genoemd, dat er een definitief besluit valt. Want Mark Hamer, jij bent al een paar dagen in het zuidwesten van Friesland en het is nog niet overal dik genoeg, hè? hoorde jij van rajonhoofden. Nee, klopt. Ik ben vandaag uh, heel lang in End geweest. Uh, dat uh, ligt hier. Ik sta nu in balk. Op het ijs. Schaatsers komen gezellig langs. Ik ben lang in End geweest. Daar hebben ze sneeuw van het ijs gehaald. Is het leger heeft daarbij geholpen. Want ze hebben daar eigenlijk een, een bypass gemaakt. Een alternatieve route. Waarbij ze dan niet door balk hoeven. Uh, ze zijn uh, het hegenmeer op geweest. ze zijn de Vleuze op geweest. Uh, ze hebben daar uh, ja, heel mooi uh, ijs gevonden onder, uh, uh, onder de sneeuw. Uh, maar ja... Er zijn ook metingen gedaan. En Catharines Nagelhout, hij is het Rionhoofd en komt tot de conclusie. Dan kan het dus op dit moment niet doorgaan. U zegt vanavond ah, nee. nee. En wat ik... zou uw advies zijn? Uh, nou, uh, wachten dus uh, dat het vriest. En als moeder ons nog een paar nachten een goede vorst brengt... dan, dan uh, kan het best gebeuren. Maar ja, zondag door. Ja, dat, uh, het is nog geen zondag, het is woensdag. Met Rionhoofd van Woutsend. Uh, Mark, je bent nu in Balken. Hoe gaat het daar? Ja, dat is het grote probleem. De, de Luts, waar ik nu ook op sta... dat is al een paar dagen, wordt er over gesproken. Men is hier hard aan het werk geweest. Ik heb ze zien sneeuwschuiven. En ik zie even, als ik er verder op kijk, zie ik ook een manier nog met een sneeuwschuiven hier de prut van het ijs afhalen. Ja, er is hard gewerkt. Maar toch gaat Auke Hielkema vanavond... naar de Rionhoofdenvergadering met slecht nieuws. Over Balk zullen wij waarschijnlijk negatief moeten adviseren. En de alternatieve route, daar kleven ook bezwaren aan. Hè? Wat zijn die bezwaren? Een groot gedeelte van die route die is uh, voor de hulpdiensten en uh, voor ons uh, niet bereikbaar. Want die liggen midden in het, uh, in het land, achter een polderdijk. En uh, ja, wel een paar kilometer ervan af. Dus dat is, dat is, dat is moeilijk daar, daar te komen. En dat gebied is ook niet af te zetten? Nee, dat is juist, dan, dan moeten we onder 20 of 10 meter moeten we dan een politieagent neerzetten. En de politie die, uh, is ontsfeer te willen hoor. Maar die zeggen ook dat het is gekker werk natuurlijk. Dus dat, dat moeten we vanavond dus ook bekijken. Wij bereiden ons voor op een lange avond. Oké, okay, sterkte. U ook. Ja, dankjewel. En wij zijn het. Ja, dank je. Ja. En zo hoor je dus het verhaal hier vanuit de Zuidwesthoek is dus nee. Maar ja, die rayon, hoofdvergadering. Ik weet niet of jullie die film hebben gezien. De helft van 63. Ja. Ja, nou in die vergadering hè, met, met de Rayonhoofden. en de druk die er weer op, op, op ze werd gezet. onder andere uh, van de, door de commissaris van de Koningin. nou wat ik begrepen heb, de verhalen die ik uh, heb gehoord. dat het eigenlijk nog steeds op die manier gaat. er wordt druk op uh, de Rayonhoofden uitgeoefend. van jongens, kan het nou toch echt niet? Kunnen we het, uh, moeten we toch niet de beslissing nemen om het wel te doen? Uh, ja, zo'n vergadering kan heel anders lopen. dan dat, uh, dat de, de Rayonhoofden er vooraf ingegaan zijn. Wat dat betreft moeten we het gewoon nog even afwachten. Maar ik denk niet dat ze vanavond in ieder geval met een datum komen. Misschien dat ze weer zeggen van nou laten we vrijdag nog even aankijken... hoe het ijs er dan bij ligt. Maar ik denk toch eigenlijk dat ze dan zeggen... Ook dan lukt het niet. Laten we nog uh, een week, anderhalve week wachten. Wie weet hebben we dan heel erg mooi ijs. Laten ja, we even speculeren, Mark, we gaan het zien vanavond. Daarvoor hebben we Rink Kamer naar Leeuwarden gestuurd. Die spreken vanavond. Normaal gesproken pas over tien minuten het weer. Maar we gaan nu gewoon meteen met Gerrit Hiemsta spreken. Want Gerrit, um, jij was in Friesland gisteren. Je bent net terug, je bent het ijs op geweest. Vertel. Ja, ik heb uh, gisteren een stukje geschaatst. Van sloten naar uh, sneek. En weer terug natuurlijk, want uh, ja... Daar stond de auto. <laughs> maar dan kom je over heel veel verschillende soorten ijs. Want bij Sneek en Eilst was het prachtig. Uh, maar vanaf Woudsend terug naar Sloten. En uh, daar, sloot, uh, daar ga je over de Slotermeer, helemaal langs de kant. En daar zaten heel veel slechte stukken tussen. Daar waren gewoon drie, vier stukken waar gisteren... gewoon ook nog water op het ijs uh, door de scheuren heen kwam. En daar moest je echt omheen lopen. Ja, jij weet waar je over praat als schaatser. Want je hebt in 1985 zelf ook meegedaan. Ja. Hoe was dat toen? Dat was uh, een tocht. Toen dooide het overdag. Uh, was het een paar graden boven nul? Kwam ook steeds meer water op het ijs? Ik heb hem helaas niet helemaal uitgeschaatst. Uh, ik ben ergens tussen Franeker en uh, Bartlehem. Uh, wilde het niet meer. Enkel blessure. Uh, zwakke Zwakker enkel. En uh, ja, was het gebeurd. En ja, zeg even uh, van toen naar nu, hè? Want wij ja. willen natuurlijk weten hoe het met die voorzitter zit de komende dagen. Ja, nou, de vorst, dat, qua weer, hè, de vorst zit wel goed. In ieder geval, ook de komende nacht krijgen we denk ik in, uh, in Friesland wel weer uh, matige vorst. Zeg maar rond de min 7, min 8 verwacht ik. Maar morgen krijgen we, in, in, uh, morgenochtend krijgen we bewolking. Dan gaat de wind ook eventjes naar het noorden draaien. En dan komt de temperatuur in het hele noordwesten van het land 1 of 2 graden boven nul. Dat duurt maar even. In de middag draait de wind weer naar het oosten. Komt er een nieuwe hoeveelheid... Uh, koude vorstlucht, onze kant weer op. En dan de daaropvolgende nachten, dus van donderdag op vrijdag en vrijdag op zaterdag. kan het best nog wel streng vriezen. Dat is een interessant punt. Ook van zaterdag op zondag. Want zondag. Is er dooi verwacht? Dus als je ja. kijkt naar de mogelijkheden die er zijn op basis van de weersverwachting. Wat denk je dat dan nog een goede dag zou kunnen zijn om te schaatsen? Ja, kijk, als je puur kijkt naar het weer, even afgezien van de ijsdikte. Hè, ik kijk even alleen puur naar het weer. Mm -hmm. Dan zou eigenlijk zaterdag een perfecte dag zijn. Uh, het heeft dan uh, s ochtends, uh, nou ik denk net streng gevroren. En overdag heb je dan temperaturen van min drie ongeveer, min vier. Weinig wind is er dan. Um, dus dat zou eigenlijk een hele goede dag zijn. Ja, maar je hebt maar... natuurlijk wel die nacht nog vorst, de nacht op zondag. Dus ja, die dat kan klopt. je misschien gebruiken. Dat klopt. Het zou ook nog kunnen zijn dat je zondag die tocht ook zou kunnen rijden. Want het gaat wel wat je, maar die je is maar heel minimaal. Het is maar twee, misschien drie graden boven nul. Het enige risico wat daar aan kleeft is dat er een zwak front passeert. En daar kan wat neerslag uitvallen. Als daar neerslag uitvalt is het waarschijnlijk ijzel. En dat is voor het ijs niet erg, voor de schaatsers ook niet... maar wel voor het publiek en voor de organisatie. Ja, Nog, nog even één ding, Gerrit, want uh, Mark Hamer had het net over anderhalve week misschien... dat ze dan wachten. De, komt er volgende week dan ook nog voor staan? Nou, daar zijn wat lichte aanwijzingen voor, maar meer ook niet. Um, het gaat uh, na zondag, zet die dooi toch wel wat door. Dan kan er ook neerslag komen, regen of zelfs natte sneeuw of zo. Dus dan wordt het gewoon één grote prut. Um, <lacht> Na woensdag er, zou, euh, komen er weer wat, wat meer kansen dat er weer wat vorst komt. Maar dat is nog uiterst onzeker. Ja, dat is heel ver weg, Gerrit, inderdaad. Ja. Het gaat nu om de grafiek tot en met zondag. Die staat op onze website, nws.nl En daarbij ook de toelichting van Gerrit Hiemstra. Dank je. En iemand die al in de startblokken staat om naar Friesland af te reizen... voor het geval dat, is tweevoudig winnaar Evert van Bentum. Vanuit Canada, waar hij al een jaar of twaalf woont. Goedemiddag, meneer van Bentum. Goeiedag. U heeft echt al een vliegticket geboekt? Ja, we hebben tickets geboekt, ja. En, en op wat voor manier informeert u zich over de ontwikkelingen in uh, Friesland? Ja, mooi internet. Eigenlijk zelfs als, uh, als je in Nederland woont. Internet, uh, Nou, er wordt heel veel gebeld natuurlijk vanuit Nederland. En heeft u nog een lijntje met uh, de te lopen? Nee, nee, nee, nee. Nee, helemaal niet. We hebben tickets hebben geboekt eigenlijk. En we kunnen nog annuleren. Dus het is afwachten wat, uh, ja, wat, uh, wat ze zeggen vanavond. Nou, moest u nog ingelood worden trouwens, of heeft u sowieso een startbewijs als nee, uitwinnaar? Ik heb sowieso een startbewijs, ja. Ik uh, start in, uh, in de tweede groep al. En hoe zit het met uw conditie? Ja, niet goed. Oh, uh, niet goed. <laughs> dus het wordt nog een hele zware rit voor me, denk ik. Maar kunt u hem wel uitrijden, denkt u? Nou, hoop ik. Ik mag in de tweede groep starten, maar mijn zonen mogen ook starten. En die zijn ingeloten en die starten veel later. Dus ik denk dat ik ook laat start. Uh, tegelijk met mijn zonen. Dus, uh, oh, dat is wel Dus er wordt een hele, ja, hele, hele rit om op tijd binnen te komen, ja. Want hoe oud zijn uw zonen? Uh, 28, 25 en 19. Een beetje goede conditie ook? Ja, beter dan mij, ja. <laughs> ja. Want wat doet u uh, nog aan sport daar? Nou, heel weinig eigenlijk. Ja. Nou, ik heb nu wel een paar keer geschatst omdat hij als hele tocht eruit komt. Maar eigenlijk de laatste drie of vier jaar heel weinig. En stel dat hij doorgaat, hè? waar verheugt u zich dan het meest op? Om met mijn zonen die toch te rijden, ja. En dat we hem uitrijden, ja. En langs welk plekje vindt u het het mooist, denkt u, om met uw zonen te gaan? Eh, uh, Dokkum. Ik heb uh, één keer eerder door de tour gereden. En uh, als je Dokkum binnenkomt, is net een stadium. En eh... Uh, toen waren de missie wel honderdduizend mensen daar. Ja, missie vijftigduizend of honderd. Uh, en toen gingen ze een Fries volkslied voor me zingen. En dok, je gaat dokum in en je komt Dokum weer uit. dus hetzelfde, hetzelfde kanaal. En voor mij was dat ja, toch het uh, iets heel bijzonders. Ja. En heeft u met uw zoon afspraken uh, gemaakt dat u allemaal bij elkaar blijft, of mag er wel eentje demareren? Nee, we blijven bij elkaar, denk ik. <laughs> en, en heeft u al een slaapplaats voor de hele familie? Ja, we, we slapen bij de familie. Oh, ja. gelukkig. Zeg, en, en niet vergeten de schaatsen in de handbagage te doen, natuurlijk. In, nou, ik neem niet dat dat hè. Oh, man. Tegenwoordig. Ja. ja, dat is maar, waar, ja. Qua veiligheid. Maar stel je voor dat die schaatsen niet maar, aankomen. Uh, ze gaan in de koffer en... Uh... Dat zal toch wel goed komen of niet? Ja, ik hoop het wel voor u. Zeg, als u nou een paar dagen weg bent, wie melkt de koeien bij u in Canada? Ja, we hebben hier ja, toch uh, collega's die, het bedrijf, die alle begrippen voor hebben. En uh, we hebben twee bedrijven en die nemen beide bedrijven over. Ja. Het is alleen de onzekerheid: van gaat die nou wel door of gaat die nou niet door? En moeten we nu wel naar Nederland? Kijk, ik heb weinig zin om met de hele familie naar Nederland te gaan. Nee, gaat niet door. Nee, dan. Nou. Dus ja, het is toch uh, die onzekerheid. Dat maakt het een beetje moeilijk. Ja. Een beetje lastig. Nou, ja. laten we hopen dat we vanavond uh, dan wel vannacht er iets van gaan horen, meneer Van Bentum. Ja, ja ik hoop het. Hartelijk dank maar u maar dan. nog mag even tegen trouwens. Evert. Dank <laughs> Evert. En uh, we hopen u natuurlijk te zien ergens ook. de komende dagen. Ja. Oké, okay, ik hoop het ook. Dag. Tot ziens. In Venlo zijn de koffieshops niet blij met de invoering van de wietpas over een paar maanden. Er komen geen klanten meer en de deuren kunnen dicht, vrezen ze. Verkeersinformatie, Wijnandswaan. Goedemiddag. Nee. Goedemiddag. De meeste files staan nu op de wegen ten oosten van Utrecht... op de A27 en de A28. Maar het belangrijkste nieuws komt toch van de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Er staat tussen de afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg drie kilometer file. Er is daar nou zojuist een vrachtwagen gekanteld. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. De PVV heeft een meldpunt ingesteld voor klachten over mensen uit Midden- en Oost-Europa die hier wonen. Binnen een paar uur zijn er al meer dan 100 klachten binnengekomen. PVV-Kamerlid Ino van den Besselaar legt vanmiddag uit wat voor klachten hij verwacht. Nou, allerlei klachten. klachten van mensen die zeggen van luister, ze slapen bij mij in het portiek tot ze zijn s'nachts in de tuin nog bezig met barbecue en de flessen rammelen. Uh, dus ja, het is een veelheid, uh, het parkeerprobleem uh, wat ze soms voordoet. Hè? Mensen uh, uit oostbloklanden, daar weten we van, die rijden in hun eigen auto. Uh, of ze wegenbelasting betalen weten we niet, wat we in ieder geval wel weten, dat ze ze vaak ook verkeerd parkeren. En uh, de bekeuringen worden niet betaald, de boetes worden niet uh, voldaan. Ja, ja dat, zijn, dat zijn ook problemen, mensen hebben daar overlast van in de wijken. We hebben een reactie gevraagd aan minister Kamp van Sociale Zaken. Hij zegt dat het niet aan hem is om een oordeel te geven over dit meldpunt. Dat laat ik graag aan de PVV over. Iedere fractie die ontplooit alternatieven, hier in het parlement en ook buiten het parlement. En welke activiteiten dat zijn, dat moeten ze zelf weten. Ja, het is niet aan u om daar een oordeel over te geven. Nee. Uh, heeft, merkt u ook wel dat dat soort mensen uit, uh, ja, uit die regio, uit Europa, voor overlast zorgen in Nederland? Zeker, dat is bekend dat dat uh, gebeurt. Er is in uh, wijken, vooral van de grote steden, sprake van overbewoning. In de opvang zijn er problemen. Er zijn ook criminaliteitsproblemen. Dus dat de problemen zijn, dat weten we. We weten ook dat er heel veel mensen uit die landen zich goed gedragen. En dat die hard werken hier. En er moet dus individueel gereageerd worden. Wie zich netjes gedraagt, die wordt netjes benaderd. En wie zich misdraagt, die wordt gecorrigeerd. Ja, en daarover heeft u al genoeg informatie. Daar heeft u geen meldpunt voor nodig. Ja, maar of een, of een fractie zegt van wij willen toch op dit punt iets doen, dat moet echt die fractie zelf weten. Ja, nou is de ambassade van Polen eh, die, die is boos over dit. Kunt u zich dat voorstellen? Um, ik, ik denk dat het helemaal echt aan een fractie is om te bepalen welke activiteiten ze ontplooien. En uh, ja, met alle respect voor de uh, Poolse ambassade. Maar ik vind ook dat uh, die fractie het recht heeft om, uh, om dat te beslissen, ook als de uh, Poolse ambassadeur er niet blij mee is. Dat zijn minister Kamp tegen Xander van der Wulp. De Poolse ambassadeur die gaat een klacht indienen bij de nationale ombudsman. De wietpas wordt vanaf 1 mei in het zuiden van het land ingevoerd. Buitenlandse bezoekers komen er dan niet meer in bij de coffeeshops. Het gevolg, coffeeshops gaan hun deuren sluiten. Jeroen de Jager is deze middag bij koffieshop Nobody's Place in Venlo. Ja. Jeroen, heb je enig zicht op het aantal klanten... dat uh, vanaf 1 mei niet meer bij Nobody's Place naar binnen kan? Nou kijk, hier zijn uh, sinds uh, de jaren negentig uh, 130.000 pasjes afgegeven aan klanten. 118.000 daarvan uh, zijn Duitse pasjes. Dus die klanten, die 118.000 klanten, die kunnen hier in ieder geval niet meer terecht. En dat betekent, dit is maar één van de vijf coffeeshops in, in Venlo. Uh, je hebt aan de grens een hele grote, dat zijn er twee bij elkaar, Roots en Oase. Die hebben 80.000 pasjes af, afgegeven, 4.000 Duitsers Duitse klanten per dag, die kunnen daar niet meer terecht. We hebben een andere coffeeshop hier gesproken. Uh, totaal acht personeelsleden, zes moeten er daar weg. Nou ja, het heeft hele grote gevolgen. Ja, want de rekensom die je maakt voor Nobody's Place leert mij dat dan maar 12.000 klanten overblijven. Kan, kan deze nou, eerst... coffeeshop dan nog wel blijven bestaan? Nou, Sterker nog, Tim, de wet schrijft dan ook voor dat deze koffieshop nog maar 2000 pasjes mag afgeven. Dus geen 12.000, maar moet nog maar 2000 pasjes afgeven. En dus is de vraag, Peter Snijder, hoe bent u hier eigenaar? Kunt u nog open blijven direct na 1 mei? Dat wordt voor ons ook de vraag. We hebben het voordeel dat dit jaar nog het aantal honden, en dat is niet gelimiteerd wordt tot 2000. Maar per 1 januari 2013 moeten wij ook naar die 2000. Dus het is heel raar als wij dit jaar bijvoorbeeld nog 8000 Hollandse klanten overhouden dat We daar eind van het jaar, er in ene keer ook weer 6000 vanaf moeten schipperen. En wat betekent dat al die Duitsers? Want die, ah, u heeft die al 118.000 pasjes aan Duitsers afgegeven. Wat betekent dat als die direct hier niet meer kunnen, terecht kunnen? Die zullen allemaal uh, in de illegale handel in uh, gaan. Want ze zullen niet ophouden met blowen. Ze zullen het gewoon illegaal uh, gaan verkrijgen. Dus je krijgt hier allerlei taferelen in Venlo op straat van handelaren die weer de bezoekers toesissen, hash hash of uh, wie wit. wie. Zoals het vroeger. ...zal het uh, in, in mijn beleving weer worden. Onze burgemeester die denkt dat dat wel mee zal vallen... ...en dat de Duitsers de illegale markt in uh, Duitsland zullen opzoeken. Dan zeg ik op mijn beurt... Van, ...dan zal die uh, illegale markt uh, sterk uh, nogal veel, veel geld gaan verdienen... ...waardoor ze steeds uh, sterker worden... Dus eigenlijk is deze coalitie de financier van de criminele uh, structuren. Ja, het zijn uh, grotendeels Duitsers hier, hè, waar u uh, van afhankelijk... Ja. Wat hoor je van hen? Wat, wat, wat, wat zeggen zij? Wij horen van de Duitsers nog weinig, want eigenlijk kan niemand het geloven dat zo'n belachelijke regel echt gaat gebeuren. Ja, u gaat op 1 mei, begrijp ik, in ieder geval uitlokken dat er een rechtszaak komt. Uh, ik ga in 1 mei eerst kijken wat, uh, wat, uh, wat, er, wat er gaat gebeuren, maar uh, wij vinden het uh, dat er op diverse punten niet aan de voorwaarden wordt voldaan waarop wij uh, mensen moeten gaan discrimineren. Ja, dat wordt dus heel interessant. Ik ga direct eens even met die Duitsers praten hier, uh, Tim en uh, Lucella. Dan gaan we na vijf ook hier met de lokale politiek uh, praten, raadsleden die hier naartoe komen, om te kijken wat nou uh, de gevolgen zijn van dat beleid. Genoeg vragen, we spreken hier straks. Jeroen de Jager, dank je. Tot later. Voor hen die zijn getroffen door de Elfstedekoorts... is er momenteel even geen belangrijker nieuws... dan die aanstaande Tocht der Tochten. Is dat wel zo? Is die Friese Elfstede echt wereldnieuws? Een van onze correspondenten nam eens polshoogte... aan de andere kant van de aardbol. It geht on op zijn Chinees. It geht on. It geht on. It Ik ben er ook niet zo goed in, hoor. It geht on. Ik geht on. It on. Ja, dat is Fries. Zunneke, ben je Ja, ja. Going on. Heel goed, heel goed, zoiets. Heeft u ooit wel eens gehoord van de Friese elf toch? Ik zijn het niet Nee, maar het is wereldnieuws. Althans, dat vinden wij in Nederland wel. Ik weet Ja, Daar weet hij verder helemaal niets van. Nou, men loopt hier in Peking niet bepaald warm voor ons topevenement. Terwijl de omstandigheden hier nou juist zo ideaal zouden zijn voor een beetje Chinese variant van de Elfsteden. Het vriest hier al weken. Het is tegelijkertijd prachtig weer. Weinig wind, goede ijslaag op dit meertje. En het is ook vrij pittoresk, moet ik zeggen. Dit was vroeger een keizerlijke tuin waar de hofhouding zomers een frisse duik nam. Uh, af en toe ook bootje ging varen of uh, Swinters misschien zelfs wel ging schaatsen. Ja. Tegenwoordig is dit meertje de plek voor de gewone Beijinger om lekker over het ijs te krabbelen. En ja, eerlijk gezegd, meer dan dat kun je het ook niet noemen hier. Er zijn maar heel weinig echte schaatsers. En het zijn vooral mensen hier met hele onzekere pasjes achter de keukenstoel. Of lekker glijden op een soort ijs sleetje. Beetje zoals het vroeger ook ging. Nou, dat is Ja, omdat het echt een beetje een sport is van het westen, vermoed deze man. Hier kunnen we eigenlijk helemaal niet zo goed schaatsen. Wat we wel kunnen, trouwens, is rolschaatsen. En dat heeft hij dan ook eerst geleerd. En toen hij kon rolschaatsen, is hij het ook een keer op ijs gaan uh, proberen. Ziet u zichzelf al 200 kilometer door ijsstormen rijden van stadje naar stadje? Ik kan het niet geloven. <laughs> <laughs> kan Hij zou het wel willen proberen. Hij vindt het wel spannend. En, en Nino? dan? 200 dan, is het ook heel hard. Maar, dan is het... Ja, ik zou het niet kunnen. Het, uh, rennen 200 kilometer zal een onbegonnen taak zijn. Schaatsen zal natuurlijk sneller gaan, maar nee, nee, ik zie mezelf dat niet doen. U blijft er liever wat dichter bij de auto, misschien. Ja, precies. Ja! Wat vindt u er eigenlijk van dat heel Nederland ijsgek wordt als het een beetje koud wordt? Tjusang, maar Milk, hebben. we dan naar de iedereen gek heel normaal. Wij komen allemaal hier uit het zuiden toevallig van China. En we zijn nu in het noorden van China, we zien het ijs liggen. Dus we worden allemaal een beetje gek nu ineens. We krijgen allemaal een beetje schaatskoorts op dit moment. Hallo! Hallo. Nee, nee. Hallo. Er is werkelijk geen Chinese krant die ook maar een regel besteedt aan onze stedenkoorts. Dat vindt zelfs een lichte winterhater, zoals ik eigenlijk wel een beetje jammer. Wat ik wel vond op het internet was een webblog, een hele aardige, van een Chinese man die af en toe een stukje gaat schaatsen met een Nederlandse zakenman die hier woont. En toen de Chinese man aan hem vroeg, wat is toch die Elstede-tocht? Toen kreeg hij meteen van die Nederlander een pagina's lange e-mail toegestuurd met een enthousiast historisch overzicht en alle details van die Friese Elstede-tocht. Blijkbaar hebben wij Nederlanders toch echt een beetje de koorts te pakken. Marte Hork was dat vanuit Peking. Een opmerkelijke zaak in Indonesië. Een man die zich atheïst noemt, is in elkaar geslagen, gearresteerd en zit nu al weken gevangen. Er hangt hem een gevangenisstraf van vijf jaar boven het hoofd, tenzij hij zich bekeert tot de islam. Michel Maas in Jakarta. Michel, is atheïsme bij wet verboden in Indonesië? Nou, eigenlijk niet de, de grondwet in Indonesië erkent de vijf godsdiensten. En atheïsme zit daar niet bij, dat is geen godsdienst. Maar het is ook niet echt verboden. Het enige wat wel verboden is hier, dat is blasfemie, noem eens dat, of godslastering. Of het beledigen van een godsdienst. En volgens een uh, groep radicale moslims heeft deze atheïst de islam beledigd... door in wezen te zeggen dat wat in de Koran staat niet waar is. En... Hij hoeft dan nu niet de gevangenis in als hij moslim wordt? Uh, ja, dat, dat is een beetje de verwachting. Uh, hij, hij zit gevangen en uh, de, er wordt druk op hem uitgeoefend... om uh, zijn, zijn ongeloof af te zweren. Om uh, toch maar weer moslim te worden. Want hij is als uh, kind is die, uh, als moslim opgevoed en opgegroeid. En uh, de gedachte was, van als hij dat dan maar doet... dan zijn we er vanaf, dan is het klaar. Maar... Uh, ja, dat is nog even de vraag of het zover komt, want uh, tot nu toe heeft hij dat niet gedaan. Maar hoe had hij dan zijn atheïsme geuit? Hij had een, een website geopend, of een uh, pagina op Facebook. En daarop schreef hij dingen als uh, God bestaat niet en uh, uh, ik geloof niet in duivels en engelen en hemel en hel. En dat was vooral bij een aantal uh, erg gelovige collega's van hem. Hij werkte bij een soort gemeentedienst. Uh, is dat slecht gevallen? Die hebben op een gegeven moment een soort knokploegje ingehuurd om hem eens lekker in elkaar te slaan. En toen dat gebeurde, toen is de politie gekomen. En heeft niet die aanvallers gearresteerd, maar de atheïst en hem vastgezet. Eerst zeiden ze nog van, dat doen we om hem te beschermen. Maar uiteindelijk is hij toch als verdachte opgesloten en dat is hij nu nog steeds. En als hij zich bekeert tot de islam, dan komt hij ook gewoon vrij? Dat is de vraag, want de politie heeft nu ook al laten weten van... Uh, ja, zelfs als hij dat doet, dan hebben ze toch nog wat achter de hand om hem op te pakken. Uh, valsheid in geschriften namelijk, want toen hij solliciteerde bij die gemeente voor die baan... Toen heeft hij ingevuld als godsdienst islam. En dat was gelogen. Dus uh, ook al bekeert hij zich tot de islam, dan gaat de politie hem pakken op het uh, geknoeien met papieren. En dan kan hij alsnog een tijd de gevangenis ingaan. Ze hebben het op hem gemunt. Wordt vervolgd. Michel Maas vanuit Jakarta, dankjewel. En na vijf we praten we in het Radio 1 Journaal met de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Krone, over de veiligheid de openbare orde, de handhaving daarvan, stelt dat de Elfstedentocht doorgaat. Tot zo, na vijven. Nederland en de Elfstedentocht. Het geert oren. Zo klonk het in 1997 uit de mond van voorzitter Henk Kroes. Dat is al een hele tijd geleden, dus... Uh... Wat wordt het zo meteen? We blijven optimistisch natuurlijk. We hopen dus dat het doorgaat. Hoe dik is het ijs nu? Ja, dan begint iedereen over Elfstedentocht. Dus, uw conclusie... Luister Radio 1. Vanavond live met de persconferentie vanuit Leeuwarden. En vanaf half negen compleet in het teken van de Elfstedentocht. Jin van den Berg en Reinier Paping. Evert van Benten. En dan Radio 1 en de Elfstedentocht. Het nieuws van alle kanten. Vereniging Eigen Huis behartigt de belangen van mensen met een eigen huis. Dat huis moet lekker warm zijn.